En de knopjes omhoog. Ja, ja nee, want ik, uh, want ik hoor uh, mezelf weer heel erg ja, op een, een of andere manier wat, uh, wat niet helemaal lekker klinkt eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Uh, goedemorgen Zandvoort, ben je je er al? Goedemorgen Zandvoort, ja die uh, ging hier even de techniek en hij uh, hoort ruizen. ruizen. Ja, wat ruist het door het struikgewas he? Ja. Van, uh, ik ook op de Boulgara staan, nou, ruist Is het zo? Goedemorgen Zandvoort, de week 47, 21 november. Wie zit hier allemaal na te webboer met glaasjes water? Heel bestandsmiddag. Leuk die muziek op dat wel erg sterk. Juist. Dan kunnen we ons bestaanbaar maken. Ja, <laughs> Ga ik weer verder. De glaasjes water en koffie in Hotel Hoogland. Waar iedereen weer van harte welkom is door Techniek is in handen van Roy Haldeman en Pascal van der Beek. Presentatie Jaap Koper. Ja. Zoals altijd bevlogen. <laughs> Daar gaan we het straks nog even over hebben. Redactie is gedaan door Yvonne en Mel. Wat gaan we allemaal doen? Wat we gaan doen? Nou, uh, we gaan in ieder geval struinen in de duiden, dat is één kant van het verhaal. Uh, de tweede kant van het verhaal is dat we gaan praten met de dames Barbara Pestana, als ik het goed heb, en Simone Konings. Komt. Je hebt het goed uitgesproken, Ja, de ruimen gaan, hem ja, we gaan omhoog, is al als En dan, dat is wel goed. Twee punten en dan zie ik uh, <laughs> nog een hele mooie ja, geel ja, ik dingetje ik hier liggen. Ik heb het maar eens meegenomen, want er staan een tapas. aantal verrassingen op dit geel papier en het gaat over tapas. Ja, Maaike Koper, van Café Koper, komt ons vertellen. Wat alles zo in dit bakje zit. Ja, precies. Tweede uur Ben. Want die hebben we ook nog. Oh ja. Nou, dat papiertje omslaan. Dan zie ik een hele grote lijst uh, met name. van de VVD. Uiteindelijk is dat het derde item. Want we gaan met Belinda en Curzon praten over de uh, Game 2009. Het Circus Theater is daar winnaar van. Dus dat het er wordt een en ander van weten. De tweede is zij uh, animator van het Jeugddebat. Uh, alle kinderen van uh, de klas 8 zijn in het raadhuis geweest. Dan gaat ze ons wat vertellen. En als er dan nog tijd over is, Jaap... dan gaan we het over de kieslijst hebben van de VVD. Als er nog tijd over is? Nou, pff, ik denk dat we gewoon dat tijd voor vrijmaken. Dat is een ding van... En als laatste onderdeel hebben we dan nog... dat het druk wordt op het gastenhuisplein. Nog niet helemaal, want dat is uh, niet het laatste onderdeel. Dan hebben we Bart Schuitenmaker. En uh, als echt allerlaatste, dat is uh, de beatspopzingers... die op zoek zijn naar nieuwe zangers... En dat gaan we doen met het mooie van de Linde. Maar eerst gaan we even een stukje muziek om er even bij te komen. Sometimes, somewhere, you try to hide your mind for good. Yes, Miss Understood. Home and there we go again. So you took it on, and there I tried to see it. why this is not me. You know maar was dat crash-up in ieder geval. Dat is uh, één uh, ding wat zeker is. Maar uh, in afwachting van... En dan zie ik een broodtrommeltje komen. En een verrekijker. En, en een, schoteltje. een schoteltje. Ga je, ben je toiletjuffrouw geworden Gerard? Ja. Want, uh, die, die, ze, die schoteltjes gebruiken ze altijd uh, bij, bij toiletten in een kroeg of wat dan ook. Maar Nee, nee, nee. nee. Botten, Gerard en, botten en sporen. Goedemorgen overigens. Goedemorgen. Ja. Ja. Ja. Wat ja, heb ik, je weer je, je beste. Uh, gedaan? Ik, ik, ik neem weer een paar dingetjes mee, dacht ik. Ja, jij denkt van wat is dit voor schoteltje? Ja. Maar ik wilde dus wat je wat laten het zien. Is. Je bent er helemaal niet blij mee. Maar gelukkig thuis ruiken is het niet. Nee, het is uh, ja. de scheurradio. Jij weet, jij weet het, ja, het is scheurradio. Oh, God, Nou, Ze zien het ook niet thuis, maar ik heb wel hele mooi mooi van Van mijn grootmoeder uh, ja. heb ik meegenomen. Nee, ze liggen er alweer. Dit zijn de damhetkeutels In Zandvoort. zijn vanmorgen gezien. Ik denk, ik neem ze toch even mee. Niet, ja, niet waar aankomen, waar, waar, waar heb je ze gevonden dan? Nou, dat is bij, bij, bij Richard, bij het uh, parkeerplaats. Uh, ja. daar, daar lopen ze alweer al volop. De, die jonge mannetjes. Omstuimig, avontuurlijk. Brons is voorbij. En nu gaan ze weer, uh, ja, gaan ze weer op zoek, zeg maar. Uh, want ja, het aantal. Het naar op, ja, de, naar, nou, territorium is vol daar eigenlijk in de duin. Dus ze gaan op zoek naar nieuwe gebieden. En dat is, uh, nou, zoals elk jaar, zeg maar in december. Maar het is gewoon even een paar weken eerder geworden. <coughs> nu, nu zijn ze er al in november, zeg maar. Uh, aan de rand van Zandvoort. Dus, nou, We hadden het uh, toevallig van de week erover met een aantal mensen. Dat je ze nog niet echt goed ziet. De, de herten en de, en de In de duinen zelf. Ja, en nu zeg jij al van ze komen er weer uit. Ja. Is dat de tijd dat het ja. nu gaat komen? Ja, nou in de, maar dat ze in de duinen houden ze zich nog een beetje schuil ja. inderdaad. Ze zijn zich opnieuw uh, aan uh, een ja, nieuw territorium allemaal aan het zoeken. Want die bronzen in het afgelopen is ja. dus iedereen nog een beetje in de war. Die, die wijfjes, die hinders en, en, <coughs> en die mannen. Maar die mannen zie je alweer bij elkaar klitten, zeg maar, en groepjes maken. En hier ook in de Zuidduinen bij de parkeerplaats van, van, van Richard, zeg maar, daar... Ja, ja daar zie je weer een, een groep. die komt steeds het hek over en da op dat lekkere grasveld uh, gaan grazen. En daarna gaan ze weer aan de viooltjes van de mensen van de kort. Ja, nou, ik denk, uh, ik denk wel uh, dat we langs brand, want deze zag ik al op, op de straat weer liggen, ja, ja, deze ja, ja. keutels. En, uh, maar ik denk, ik neem ze even mee... Dan niet, niet alleen voor jullie, maar dan kan ik het even beschrijven voor de mensen. Als ze dat zien liggen, dat ze denken, wat is dit? Lopen hier zoveel konijnen op straat? Waar het, het, het zijn eigenlijk een beetje net als konijnenkeutels, wat donkerder. Ja. en uh, Met een puntje er aan. En uh, ja, ietsje kleiner. En ja, Dat zijn dus de damherdkeutels uh, die we hier in Zandvoort-Zuid... Uh, Waarom neem je ze mee? Nou, ik denk voor jullie misschien... Ja, voor ons. En, ja, nee, <laughs> ja. En, ja, ik bedoel, het is bij mij... Het is... Nee, zonder... Nee, waar... Je gaat struinen vanzelf in de duinen. Ja, en, dan en dan kom je vanzelf uh, dat soort dingen tegen. Ja, zonder, zonder poep zeg maar. Hè. Ja. Ik heb binnenkort ook een. Uh, voor... een poepexcursie. poep-excursie, voor, voor kinderen speciaal. Ja. Dat is dan. Uh, ja, als je poep van Dam hebt, konijnen, vossen. Is wat het, hebben we allemaal niet meer? Het, dat is, zijn de sporen in de duin. Is het mist? Bemesting van uh, het duin op ja. deze manier. Ja, dat klopt. Dat is wel zo. Dat, ik ja, ik ben nu wel even serieus. Bezien. Ja, nee, dat is ja. bemesting. Uh, door die vele damherten, maar ook die koeien die we nu hebben zelf, die grote koeienvlaaien. Ja. Die bemest... daarom is er bij ons in de duin een evenwicht moeten zijn tussen de grote grazers, hè, koeien, schapen, mm -hmm. maar ook de hoeveelheid damherten. Alleen daar kunnen we niet zoveel aan doen. En natuurlijk uh, het, het, het, het gebied, zeg maar, het is een zandgebied met bepaalde soorten vegetatie. Ja, als er veel te veel mes komt, ja, dan krijg je verruiging. Nou, dat zie je nu al enorm. En, uh, maar dan krijg je ook andere plantensoorten. Dus... Exoten. Ja, exoten bijvoorbeeld. Uh... <tus> ja, want ik had begrepen dat we een aantal weken geleden hadden we hier zo'n exootdeskundige, meneer Piel. Oh, die, die hebben daar hebben we ook wel eens van gehoord, de ja. De ja. uh, Hoe is dat? Uh, ja, want uh, struinen in de duinen betekent ook. Ja, hoe is dat met jullie uh, duin gesteld? De primus. Nou, die, die meneer Piel. Ja. ja, die meneer ja, Piel, die hadden we wij uit. met de loper laten. Uh, halen we die uh, binnen. Mm. In verband met die uh, rode loper nog wel. Ja. In verband met die uh, primus ja. in ieder geval. Dat onderdeel. Ja, het is wel een deskundige heb ik uh, wel ja. Ja, ja, jaren geleden is hij er al mee begonnen. En niet alleen bij ons, maar ook in de duinen. Hij had het goed gezien. Ja. Die exo, die Amerikaanse vogelkers. Ja. Die hoort er gewoon niet. En dat is enorm toegenomen. Dus wij hebben nou ook werkexcursies. Maar ook de mannen van beheer. Die altijd een bomenkappen zijn. Het grootste, de grootste klus is die Amerikaanse vogelkers te bestrijden. Ja. Ga, je, ga je die nou helemaal uitroeien of? Dat is onmogelijk. Ja, bedoel hij is onmogelijk. Dus je kan heel veel weghalen, maar binnen de ja. no staat het weer vol. Natuurlijk. Als je hem gaat kietelen, dan komt hij drie, vier keer ja. zo hard terug. Hè? Dat, dat zie je. Die stammetjes die afgezaagd zijn, komen er uh, twee of drie nieuwe aan. Ja, ja. Dus, dus dat, dus, maar dan moet je er gelijk. Die, die, die roodbonte koeien van Boer Ruigrok gaan er dan op. En die Drentse heiderschapen. Dus dan, en dan blijf je hem zeg maar pesten. En dan als je hem vijf jaar achter elkaar zo'n beetje pest... Zo, dan, uh, dan komt hij niet weer terug. Dan is hij uh, uitgeblust. Zo dus zo open. proberen wij hem te bestrijden. Een hele operatie. Ja, ja het, is, het, het is stukje voor stukje. En nu uh, bijvoorbeeld uh, met, die, met die werkdag van... Uh, die natuurwerkdag. Hè, ja. Dat was twee weken geleden. Nou, toen hadden we ook iets van 25 man uh, mensen in de duinen aan het, aan het werk... Uh, even kijken, we hebben gelukkig nu ook een vaste groep met mensen, vrijwilligers, op een woensdag. Die, uh, die gaan dan de duin in en die gaan zelfstandig uh, naar een stukje om die Amerikaanse vogelkers uh, ja, te bestrijden. En er gebeurt er heel wat. Ja, ja dat, dat moet wel, want anders, hij zo zonde, want de Meidoren, de Duindoren, uh, de ligustenstruiken, alles overwoekert die. Hij, hij groeit snel. En uh, elke kers die die, uh, die, die, die, die, die, die vogels opvreten, hey, over, over de vossen, daar verspreidt hij zich weer mee. Het lijkt wel elke kers die je heeft, dat, u, dat het, is het raak, raak is, dat er ja. weer een boompiaan komt. Ja, ja zo snel gaat dat. Ja. Uh, over evenwicht gesproken, hoe is het, uh, de verhouding tussen de herten en, uh, en de reeën op de home? Nou, dat is. Uh, toevallig had ik een interview van de week met, met, met iemand voor het blaadje Struinen. En dat was een. Uh, er is een ja, er is een, uh, Meneer Duivenvoer uit Noordwijkerhout. En die. Uh, dit, dit, is weer, dit is het blaadje Struinen dan weer, hè. die geef ik even zo aan jullie. En. Uh, maar die zei. In de jaren zeventig was het alles uh, reën nog in, in, de, in de duin. Alles reën en konijnen. Maar die reën en konijnen hebben nu plaatsgemaakt voor, uh, voor, voor damherten en verruiging. Nou, dat zegt hij eigenlijk heel goed. Ja. Hè, want. Het, het, er zijn verschrikkelijk veel damherten. Uh, nou, 1085, hè, wat, we, wat ik van tevoren... 90 voor... reën. Ja, dat hebben we... en de reeën, daar hebben we er maar 100 van geteld. Ja. Dus ja, hoe dat in de toekomst gaat... En die damherten, ja, die vermenigvulden ze zich <coughs> maar door. En die reën, ja, die, die hebben het gewoon zwaar. Want die damherten zijn een concurrent van, hem, ja. uh, van die reeën geworden. Wil je dat gaan beheren, die omslag? Of wil je, wil je dat als, als waterlijn daar zo zoals het is en kijken wat er gebeurt met de natuur? Nou, wij, wij hopen in ieder geval dat die reën zich uh, herstellen. Weet je dat die. Uh, ja. maar op de... je, je, hebt, je hebt gezien dat ze eigenlijk uh, weggeduwd worden. Ja. Toch? Dat ja. is geconstateerd. Ja. Dus eigenlijk zou je wat aan, aan. Als je het wil sturen hoor. Ja, maar ja, het, dat is niet aan ons. Hè. Dat is het nee, uh, je, dat probleem je... in Amsterdam natuurlijk. Die, die heeft het te zeggen bij ons. Ja. Uh, van, uh, het gaat er zelf om de damherten. Net, uh, het gaat er om het beheren van de damherten. Daar ligt er eigenlijk alles aan. Maar ja, dat is niet in onze hand. Dat is. Nee, in... daarom zeg ik ook. Is, is beheer van plan om daar wat aan te gaan doen? Uh, Amsterdam moet er over, over drie jaar gaan ze opnieuw dat bekijken. Het damhertenprobleem. En dan ze zeggen nou ook, het damherten zijn geen probleem. Als we die hekken maar omhoog trekken, dan en uh, ze maar niet te veel op de weg lopen, dan is er geen probleem. Het gebied kan die damherten wel aan. Maar ze douwen inderdaad, ze, Precies. die, die, die reën weg. Dus ja. het, het probleem van het verkeer is dan opgelost door die hoge hekken. Maar het ja. interne uh, het beheer van, van, van de dieren, dat is dan uh, niet meer in evenwicht. Nee, nee, nee. Maar laten we eerlijk zijn, wat is er nog puur natuur in Nederland? Hè? De hele duin is op de schop geweest in verband met de waterleiding, ja, kanalen. Nou, uh, daarom is het een keuze wat je wil. Ja. ja, dat is, dat is, dat is een... Uh, uh, ja moeilijk, moeilijke kwestie ik moet even denken uh, uh, je, over die reeën gesproken daar schrok ik uh, laatst al Daar was ik heel blij mee in Nederland zijn meer dan 100.000 reeën okay. die reeën damherten er zijn maar een paar uh, groepjes damherten dat is bij ons in de duinen dat is bij schouwen-duiveland meen ik uh, de velen, dat zijn allemaal edelherten nou die, dat is beheersjacht die, uh, kennen we duinen ook wel damherten is ook beheersjacht dus die nemen we ook niet toe en dan hebben ze nog een plekje in Limburg een paar damherten hebben ze ook uitgezet. Dus die damherten in Nederland in totaliteit, totaal geen probleem. Als ze over damherten praten, praten ze altijd over de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Dat, maar ja, wij zijn gekoppeld aan Amsterdam. Dus wij, ja, wij kunnen daar verder uh, niks aan doen. Maar het reënbestand in Nederland neemt eigenlijk alleen nog maar toe. Ja. Alleen toevallig bij ons. Nee, ja, ja, ja. Goed, uh, dat prachtige mooie schoteltje. Dat zou ik hier straks niet laten staan, want er is altijd wel iemand die een dropje neemt. Ja, nee, ik neem er gelijk weer ja, mee. Nee, het, het, dat ziet, zo, het ziet eruit als, als, als, als, als chocola. Ja, dat is ook precies. nog. Je hebt ook nog een, een broodtrommel bij je. Ja, ja. Dit, dit, deze, deze, dat vond ik wel even leuk om te laten zien. He, want uh, dit, dit, deze kop... Dus, ja, dit is, een, dit, dit is voor de mensen thuis, thuis ook. Dit is een prachtig mooi. Ik dacht eerst, wat is dit nou? Joh? Hebben ze hier ooit een hond begraven of zo? Maar dit is dus een vosse kop, zie je, een vosse schedel. Mm. En... Uh, ja, de forse stand, je ziet het wel aan die scherpe tanden, die, die mooie hoektanden. En uh, die forse stand in de duin is toch wel redelijk afgenomen. afgenomen ja, maar in de loop der jaren zijn er zelf heel wat uh, ja, gestorven, zeg maar. Dus als je een beetje aan het struinen bent... En dat was ik dus van de week met die meneer duivenvoorden wat, ja. wat ik zei. Nou, dat was uh, geweldig, joh. Die, die kwam op plekjes waar nog nooit mensen waren geweest. Dus dan had je konijnenkopjes. Die vonden we van die hele oude jachtpatronen. Nou, deze, de, de, de, de, ja, daar ze, ga je uh, voor voor de ja, ook. Precies, al. Van, ja, precies. Ja, gewoon van voor de oorlog nog dat ze, hier, uh, dat ze er nog op konijnen mochten schieten bij ons. En ja, dat vind je dan allemaal met, uh, met, met struinen of, of zo'n heel klein veertje. Nou, dat vind je. Ja. Ik weet niet of jullie weten van welke vogel dat is. Nee. Als ik zo, uh, het is een zwart veertje, zwart met wit. Nou, dat is dus bont de, de bonte specht is dit. Uh, de specht. Van de bonte specht. Dus dat is het mooie van struinen in de duinen. Ja, en dat is zelf bij ons het geval. Die, uh, die vossen, dat uh, wordt minder. Dus dan gaat, gaat zich uiteraard dus stabiliseren. Ja, stabiliseren. Dat nou? want ja. iedereen liep altijd een paar jaar geleden te zeuren over. Vossen in het dorp, vossen hier, vossen daar. Ja. En je ziet ze dus niet meer, dus nee. de, de, de, de vossenstand is afgenomen. Hoe komt dat nou? Nou, ik, wij denken toch ook een beetje door de, door, door de toename van de, van de schapen sowieso. Waar schapen lopen, lopen ook geen vossen. Waarschijnlijk ook door de toename van de, van de damherten. Dus het hele begrazingsbeleid, daar, daar houden vossen niet van. Want het is kaal, dat is geen verruiging. Daar, daar, daar kunnen ze niet veel mee. Ze moeten zelf in die... Waar die hoge duinen zijn, weet je wel. En duindoren proppen. Daar maken ze hun vossenbouw. Dat zijn plekjes waar, de, waar die vossen vooral voorkomen. Dus dat bij elkaar. En uh, dat ze waren er zoveel. Ze waren geen moment concurrent van elkaar. Dus je zag dat de, het moordje, het vrouwtje... Die ging terug in aantal. Die ging op een gegeven moment in andere gebieden. Dat hoor ik wel eens. Er is er soms wel uh, een fossenbouw van 4, 5, 6 jonge vossen. Maar bij ons twee of drie. Nee. Dus nou, en heel vaak vinden we een dood fossie in de buurt. Die hebben het gewoon de zwakste. Die ja, hebben ja. het niet gered. Nou, dan hou je er nog uh, twee over. Nou, en dan met gevechten sneuvelt er wel eens een. Of bij, op de weg. Dus zo houdt, het, uh, houdt de houdt zichzelf een beetje in evenwicht. Dus de natuur houdt zich nu een beetje zelf in stand. Ja. Dus eigenlijk kan je zeggen, nou laat maar gaan. Ja, daar, hoeven we, daar hebben, we ook, hebben we in principe ook nog nooit wat aan gedaan. Hè. Er, er gingen wel eens wilde verhalen, maar er is nog nooit wat op die vossen geschoten. Of zo. Nee, nee, nee. Dat heeft zich altijd en, zelf gereguleerd. En die vossen die we vooral zagen, dat waren gewoon uh, van die bedelvossen die aan de rand van de duinen gevoerd werden. Ja, en ja, als de je meter... dat een geeft, dan, uh, dan blijven ze komen ja, natuurlijk. Ja. Want je zegt uh, net over, het werd alweer uh, aangehaald, hè, het afschotbeleid. Uh, uh, die damherten, die nu ook in die achtertuin. Wordt daar nog over nagedacht? Kan jij daar nog over iets over zeggen wat jij ervan weet? Ja. Nou, ik, wat ik net al zei, dat, gaat, dat ligt in de handen van, van Amsterdam. Van, mm. de, van, de, van de damherten, hè? Wat van de, de, damherten, de damherten, dat ja. is dus uh, gemeente Amsterdam. Die beslist erover over BNW van Amsterdam. Mm. En dat is over drie jaar, gaan ze dat dus weer opnieuw uh, bekijken. bekijken. Mm. En dat is ongeveer, loopt dat wel parallel, zeg maar, uh, met, met die natuurbrug hè, die ze gaan bouwen. Ja, ja, ja. Willen gaan bouwen. Ja, er stond vandaag in het Haanse ja. uh, weer een uh, expres, uh, zo'n zo art-impression uh, van in de krant. Oh ja? Ja, over uh, de, de, de brug. Ja. ja, maar of dat, uh, ja, zit dat erin? Ja of nee? Of, of, of, ooit of het ooit doorgaat ja. of niet? Ja. Ja, ja dat, dat, dat is nog. Ja, er, is, er is dus een, uh, uh, vorige week geloof ik een mars geweest uh, tegen het fietspad. Twee weken geleden, Twee weken ja. Geleden, en nu uh, is de, diezelfde vereniging heeft een stuk geschreven wat in, uh, in de krant staat: Nooit een fietspad. Nee, nee. Nou, dat, dat, dat, je, hebt, je hebt gelukkig wel een vrij... We hebben het vrij... er nee, ja. een keer over gehad. Ja. En daar heb je natuurlijk wel gelijk aan. Als je uh, mountainbikers loslaat, dan gaan ze van alles doen. Ja. En racefietsen natuurlijk ook. Ja. Als ik eens in, dus... in, in, in, uh, in, in, in Noord kijk, achter Panasje daar zo met al die fietspaden, vergelijken jullie dat nooit met elkaar, want ik fiets daar met veel plezier. Ja. Ja, nou, we vergelijken we zelf. Alles is al vergeleken aan, met elkaar. En met, maar met alles is het gewoon zo. We leven gelukkig in een vrijland. land. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt heel veel ja. tegenstanders. Omdat het een ja. van de weinige gebieden in heel Nederland is. Ten eerste wijk kan Struinen. Dat is het grote voordeel. Maar waar je niet mag fietsen. Dus het wandelen is daar al. Nou ja, zoals ik ze ook zeggen. Weer eens honderd jaar is het daar alleen wandelen. Overal kun je fietsen. Je, je hebt dat fietspad vanzelf van Zandvoort naar Langevelderslag. Je hebt dat fietspad vlakker omheen, door Hout heen. Ja. En als er nou een fietspad... Ik ben dus niet voor of tegen, want nee. ik werk bij Waternet. Dat is mijn bedrijf ja. en ik heb een prachtige baan. En uh, dus ik doe gewoon wat het bedrijf uh, zegt. Ja, zeg maar, die wat is ook neutraal is. tot nu toe. Ja. Die wacht gewoon af wat er van hogerhand uh, gaat gebeuren. Ja, er, is, er is wat voor te zeggen. Ja, dus... dus en, uh, maar ik kan ook dus de voorstanders van een fietspad wel begrijpen. Natuurlijk, ja. ik zie het er helemaal voor me. Lekker met je gezinnetje of... Uh, Jong of oud, weet je, die rustig fietsen, die kijken zo, over de, zo langs het Noordoostenkanaal. Want daar je, heb je ja. dan het uitzicht over richting de Tonneblink. Ja, prachtig als je ja. daar mag fietsen natuurlijk. Maar ja, de wandelaars kunnen ik ook allemaal heel goed begrijpen. Het is nou tot nu toe een mooi rustig gebied. En uh, wat krijgen we allemaal? En... Pling-pling, zoef. Ja, ja, is een andere kant ja, van het verhaal. Dus we zullen het maar afwachten. We kunnen er nog uitgebreid over praten. doen we alweer een andere keer. Dankjewel voor je komst. Ja. En graag tot een andere keer. Oké, okay. What the- Een enigszins korte versie van Midland was dat? Wat je op te hard te kijken. Goedemorgen, zo. Dat zeg je? He? Je vond dit te hard voor Goedemorgen. Ja, eigenlijk wel. Ik denk, uh, denk uh, dat mensen dan ineens met een dan in één keer schrikken van. <laughs> Niet dat het nummer slecht is, maar het is het is ietsje pittig voor, uh, voor een zo, croissantje het is een uh, Tussen 10 en 12. Goedemorgen, uh, dat zijn Simone Keunigs. En Barbara Pestana. Ja, dankjewel. En... Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de een is van Momentum. Dat is Simone. Ja. En de andere is van hartimpuls. Ja, hartimpuls. Wat hebben jullie nou met elkaar te maken? Want dat is nou juist, <laughs> wat is nou de link? Want dat, uh, is de... dat is een vraag, hè? Ja, dat is een mooie is vraag, een... vraag. ja. Om <laughs> mee te beginnen. Dus. <laughs> is een strikvraag. Ja. <laughs> nou, we, we, ja, eigenlijk werken we allebei met mensen die gestrest zijn en doen we dat op een heel andere manier. En um, ja, ik werk heel erg met je lijf en met bewustwording vanuit um, wat er in, je, in je, lijf, uh, wat je lijf vertelt over hoe het met je gaat. En het ja. werkt heel erg uit inzicht. Ja. En we merken dat het een goede combinatie was. Dus we hebben samenwerking gezocht om, uh, om mensen op meerdere manieren te kunnen bereiken. Ja, op die en wat meer te ontspannen, zeg maar. Is, is het ook een beetje het in elkaar schuiven van een aantal dingen. Ja, absoluut. Ja, echt van, van twee kanten benaderen, oh. zeg maar. En dat geeft heel veel. Uh, ja, dat geeft voor mensen heel veel inzicht. Mensen vinden het heel leuk om uh, dat we dat samen doen. Dus we hebben een aantal workshops samengegeven. Uh -huh. En als je zo van twee kanten komt, dus via lichaamsbewustzijn en via ja. inzichten, dan, dan pak je dingen eigenlijk dubbel aan. Ja. Even de microfoon. Mag, mag ik nog ja. heel even terug? Want ik, uh, Barbara is een dramatherapeut en Simone is NLP-coach. Ja. En wil ik eerst eens weten wat een dramatherapeut is. Ja, een dramatherapeut is een... Um, ja, ja, een beroep waarin je mensen helpt uh, stil te staan met wat er met ze aan de hand is. Dus vaak is er wat aan de hand of zijn ze gestrest. En doe je door middel van speloefeningen of lichaamsoefeningen ervaringen op waarvan je merkt... hé, hey, hier loop ik vast en waarom is het dan? heb je gelijk een ervaring van waar je vast in loopt. Dan kun je ook dan weer uh, verandering aanbrengen of gaan experimenteren met ja. het gedrag." Dus het is niet zo denkend, maar heel erg doend. Kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Ja. Begint de wereld ook bij jezelf? Absoluut. En je lijf vertelt natuurlijk heel veel. Het is net al gezegd NLP coach. Ja, buiten de uitzending even om. Ja, ik weet wat het betekent. Er is hier nog iemand die NLP gaat doen. Voor de luisteraars wil ik toch even weten Jaap wat een NLP coach is. Nou, dat gaan we dus nu maar even vragen aan Simone. Waar staat het voor NLP? Want ik weet het wel, maar het gros van Zandvoort weet het niet. Nee, oké. NLP staat voor neuro programmeren. Neuro je brein, linguistisch taal... en programmeren over dat, ja, dat je daar mogelijkheden in hebt eigenlijk. Ja. En het nee. belangrijkste van uh, NLP is dat je je onbewuste processen bewust maakt. Dat zijn heel bemoeilijke woorden. Heb je dat in het Nederlands? Ja, dat zal ik doen. <laughs> uh, uh, ja, een mens heeft, heeft heel veel belemmeringen bijvoorbeeld. Dus belemmerende overtuigingen. Meestal ben je je daar niet bewust van... maar doe je gewoon dingen of doe je dingen niet... omdat je daar een bepaalde reden voor hebt. Maar meestal weet je die reden niet. En die redenen maken we bewust... En als je je bewust bent, kan je er ook iets aan doen. Ik ga nu mij heel erg kwetsbaar opstellen. Helemaal aan het begin van dit programma... <laughs> heb ik mij dus even laten zien hoe het niet moet. Door over de zinnen te gooien... dat we storingen aan. Mm -hmm. Dat hoor je niet te doen. Weet ik niet. Nee, dat weet ik wel. Oké, okay, dat, dat is, dat is radiotechnisch. Ja, dat is ja. Bewust, bewust van wat je dus verkeerd doet. Nou weet ik dat je gewoon kalm had moeten blijven. Het programma had moeten... wat Ben deed, netjes... Zo hoort het. Ja. Dat weet ik, maar ik ben nog niet zo ver. Maar dat is nou juist uh, precies uh, de truc. Of nou, de truc niet. Maar dat is nou precies waar het waarschijnlijk ook bij de NLP onder andere over gaat. Ja, dus de, uh, bewust worden van je, wat, eigen, van, uh, je, van je eigen processen. Dus ja, wat je kan en wat je niet kan. Ja. En uh, dingen, uh, dus beperkingen, dingen die je tegenhouden. Ja. En dat kan, kan uit, je, uit je verleden komen. Dat kan uit negatieve ervaringen komen. Maar in dit in zo'n voorbeeld gaat het er misschien ook over om te zeggen: oké, okay, hoe erg? Ik bedoel, je hebt het nu gezegd. Ik heb het gezegd. Maar het ik weet dat En, dat, en ja. laat, het, laat, het ja, los, laat het los. Laat ja. het los ja. en accepteer het. Iedereen ja. maakt is, dat zijn fout. Is het, is het, is het, en het heeft best een hoge ambtsmens Ja, natuurlijk. Nee, maar om dus. Nee, maar goed. Maar ja, maar dat is niet de bedoeling. Maar het gaat even om het feit dat je dat dus durft te benoemen van waar het, waar het in, ja, waar het aan zou kunnen schorten. En in dit geval is dit een Waar ik eventjes in tekort zou schieten. Klaar. Ja. Het is geweest. Dan, het is dan, wat Barbara Terecht zegt. Het is geweest. Dus we gaan weer gewoon vrolijk verder met, uh, met dit onderwerp. Ja. Maar humor heeft natuurlijk wel een re relativerende ja. waarde. En het is ook een zelfreflectie. Zelf zelf ja. Ja. ja. Want gaan we gaan nog even vragen van uh, welke bril heb je op. Nou een leesbril plus anderhalf. Ja. Hoe waren die workshops? Ja. ja dat was echt heel erg leuk. Dus mensen werden, werden zich inderdaad bewust van welke bril ze op hebben. En het is zo dat er uh, in de wereld uh, 6 miljard mensen met verschillende brillen lopen. En als je daar bewust van wordt, van wat, wat voor wereldbeeld heb ik nou eigenlijk? Hoe zie ik de wereld? Ja, dan kan je ineens heel veel dingen anders gaan doen. Kan je me een voorbeeld uh, geven hoe je dat uh, bij iemand eruit krijgt? Ik heb deze bril op, maar eigenlijk zou je die bril af moeten zetten en je moet het anders zien. Nou, dat is een beetje de boodschap. Ja, wat, ja. We, wat we in de workshop deden is mensen, mensen um, de opdracht geven van... Goh, ga eens nou bij iemand staan waarvan je denkt dat hij heel erg op je lijkt. Of gaan nou eens bij iemand staan waarvan je denkt dat je heel verschillend bent. En dan mm -hmm. vervolgens kregen ze een opdracht om uh, daarover te hebben. En dan bleek, zeg maar, dus aanvankelijk oordeel ik op uh, uiterlijk of mm -hmm. op een soort sfeer. Ja. En als je dan dieper gaat over wat voor hun echt belangrijk is, merk je dat het heel verschillend is. En dan zijn ze echt verbaasd van, shit hé, hey. ik dacht dat ik op je leek, maar dat is helemaal niet zo. Ja. En bijvoorbeeld, we deden ook een oefening, dat uh, hadden we een vraag van, uh, stel je komt een bekende tegen op straat. En uh, die groet je niet. Hoe reageer je dan? Of wat denk je dan? Ja, nou, dan zijn er ook gewoon dertig verschillende manieren om daar... Actie, ja, ja. ja. ja. Dus, en dat gaat echt over het beeld van de wereld. Van, uh, hoe, hoe bekijk je dan jezelf en ja. hoe bekijk je die ander? Dus je kan denken, Jezus, joh, uh, waarom zie je me niet? Ja. Maar je kan ook denken, nou, hij heeft zeker druk of, uh, weet je? Ja. ja, Nou ja, dat... zijn ja, dat... verschillende percepties. Ja, Vanuit daar verschillende perspectieven bekeken. Ja. Um, Zal ik eens stuk... een stukje voorlezen? Ja. Heb je het gevoel dat je leven ongemerkt aan je voorbij vliegt? Herken je het dat je op een ochtend voor de spiegel staat... en dat je spiegelbelt je slechts herinnert aan je jeugd? <laughs> Heb je dat wel eens? Nee. Ik, ik, ik kijk mij ik, dagelijks ik in de, de spiegel aan. Ja, maar ik kijk mijzelf dagelijks ja. in, de, in de spiegel aan. En hoe, hoe bedoel je dat? Nou, dat, dat, uh, dat we tegenwoordig ingesteld zijn op alleen maar uh, jachten, jachten, jachten... en dat alles zo snel moet. Dus dat de wereld steeds sneller gaat... En dat de tijd dan ook voorbij vliegt. Ik zal één voorbeeld geven. Dat is een hele leuke die je aanhaalt. Okay. Uh, er was in het Zandvoerse Courant. Stond in de Talk of the Town. Dat is een jongerenpagina. Uh, van de koopseldag. Moet die gehandhaafd blijven. Nou was er een opmerking. Van onze aller collega. zeer gewaardeerde collega Lena van der Haak. En daar kon ik me toch echt... In allerlei opzichten ook in vinden. Die zei van ja, mijn verstand uh, zegt van nou, zo'n uh, koopzondag laat maar gebeuren, want ik hou van winkelen. Maar aan de andere kant, we leven al in een kapitalistische maatschappij. Enigszins bezinning zou wel eens goed zijn. Ja. En uh, we zijn aan het doorslaan. En ik denk, dat is de goede uitspraak ja. geweest. Ja, ja dan denk ik, daar gaat het dat, over. Dat, dat is ook eigenlijk wat je, wat je hier uh, aan tafel ook zegt. Ja, ja wat, jij, wat jij aanhaalt over die wereld, en het is toevallig over bezinning gesproken. Uh, een aantal klanten van Vodafone en KPN hebben ze natuurlijk twee dagen kunnen bezinnen. Over jachtig tijd. Ja, ja. Ja, ja, dus. ja, het gaat allemaal ja, heel snel. Het, het, het gaat er echt over. Dus mensen zitten in een soort van adrenaline kick en Het en, moet uh, door, het moet door, moet door. Moet door. En dat en betekent dan heb je het... nooit tijd om stil te staan. Ja. En dat betekent ja. ook vaak dat je gaat kijken wat ook niet goed gaat in plaats van wat er allemaal wel goed gaat. Ja. Er gaat natuurlijk meer fout in die perceptie van doorgaan doorgaan. Heb je het... ja. Ja. Wacht even, ja. fout. Ik heb iets gelezen. Fouten bestaan niet, alleen lessen zijn er. Ja, uitdagingen. Ja, maar mensen zijn wel bezig altijd met wat er verkeerd is gegaan. Dus als je, als je zeg maar voor een jaarwisseling zit, is het weer van, ja, ik ben weer niet afgevallen. Ik ben weer niet gestopt met roken. Ik heb ja. weer geen afscheid genomen van die mensen waar ik eigenlijk afscheid van had moeten nemen ik ben weer niet gestopt met die baan dus het gaat altijd over negatieve perceptie van wat je niet gedaan hebt je maar je hebt natuurlijk heel veel mooie is. dingen gedaan ja, daar moet je naar kijken ja. naar mijn idee zou je daar ook het meest nou, kun je naar kunnen kijken ja het helpt enorm ja. het helpt enorm je dat naar goed is dat te ook de, de van oud naar nieuw uh, komt. ja dat is kijk uh, dat nou, uh, je wel goed gedaan ja, kijk naar je naar je kapitaal zeg maar wat je hebt opgebouwd Ja, nou dat is, dat is heel leuk. Uh, ook weer iets, uh, ook een voorbeeld aan, uh, aan de hand van de praktijk, uh, wat ik zelf heb meegemaakt. Ik zat op een gegeven moment ook bij iemand uh, dat ging over mijn uh, loopbaanontwikkeling. En ik zeg: van ja, dat is voor mij niet weggelegd. En dan wordt er op een gegeven moment gespuit. Nee, maar zo moet je niet denken. We gaan nou kijken naar wat er wel is. Wat er wel is. Wat er wel is. Ja. En als je gaat kijken naar wat er wel is... dan is er ook een schat aan uh, dingen waar je blij mee kunt zijn... en ja. waar je trots op kunt zijn en waar je, wat je, voelt, je wel wow. gedaan hebt. En dat geeft ook heel veel richting. Mm -hmm. Dus de gedachte van wat moet er allemaal anders... of wat wil ik graag meenemen en wat wil ik loslaten... is wel een beetje anders. Ja. Dus het is wat er... is, het, is het ook iets van, ja, lossen van wie de vraag even beantwoordt... Maar... Leven we ook in een tijdperk dat mensen moeilijk dingen kunnen loslaten? Uh, zitten we niet te veel aan zekerheden vast? Want dat bespeur ik ook in deze maatschappij. Dat mensen heel erg hangen naar zekerheid. Kijk nou even naar bijvoorbeeld een actueel discussiepunt. Bijvoorbeeld de AOW. Mm. 65 jaar. Naar ja. Zoiets. Ja. De de, de, de, nee, jij niet. Maar er zijn een zat mensen die dat dus wel doen. En dus zeggen van ja, maar nou moet ik. Nee, maar je kan dus ook naar de mogelijkheden kijken. Ik heb nog twee jaar uh, extra dus, bijvoorbeeld om eruit te halen wat erin zit. Ja, zoiets. Ja, ja dat is natuurlijk een hele onzekere tijd uh, met, uh, met de crisis. Ja. En dan hebben mensen meer behoefte aan zekerheid. Ja. Maar je kan ook uh, zeggen van ja, die crisis brengt je ook meer mogelijkheden. Dat wou ik zeggen. Ja. Ja. Ja, dus, dus, er, is, er is al gezegd dat een aantal mensen gewoon zeggen van nou, die twee jaar vind ik wel leuk. Ja. Nou, dus die kijken wel positief ja. naar. ja. Um, als je zo'n workshop houdt, wat verwacht je dan? Want je, je, je gaat uit van negatief, dat proef ik een beetje. Er komen veel mensen die een, een, een beeld hebben wat niet helemaal uh, juist is. We, en in in mensen, we houden ervan om een beetje te spelen ermee. Dus en ja. te kijken naar uh, ja, hoe lopen we nou eigenlijk in dat pad mee. En wat willen we eigenlijk allemaal veranderen ja. en wat is negatief. En dan, dan met een kwinkslag ook weer te draaien naar bewust zijn over dingen die positief gaan. En dat is heel veel, geeft heel veel inzicht. Als je daarbij gaat stilstaan, dan gaan mensen ook weer ontspannen. En dan het gevoel van ja, uh, trots te zijn op uh, je prestaties. Of denk je, jezus, dat heb ik toch goed gedaan. En dat geeft richting. Dus in die maar als je het zo zegt, dan ja. lijkt het net of er... Uh, en misschien zie ik het verkeerd of zeg ik het verkeerd... dat er mensen binnenkomen die zichzelf negatief bekijken. Nee, maar ik denk... Spiegeltje. Oké, ja. Oh, okay. ja. Ja, oké, okay. dit is een beetje gechargeerd. Ja. Want ik denk dat we bijna allemaal wel voelen van we rennen, rennen, rennen, rennen, toch? Dat de tijd ongemerkt voorbij gaat, dat is eigenlijk de boodschap. Ja, ja oké. Okay. Het gaat te snel. Ja, dus, ja, dus het is niet zo Het in... we te druk zijn. Ja. ja. En, en, dat en is dan komen belangrijk. Kom je heel weinig aan jezelf toe. En aan wat nou echt je wensen van binnenuit zijn. Nou, die zijn het bankje op de boulevard, lekker over de zee uitkijken. Heerlijk. Nou, heerlijk. En wat had je tegen? Niks, want ik zit er helemaal uit. <laughs> Vertel even waar, wanneer en hoe. 12 december. 12 december. De zaterdag, 12 december, van 10 tot 5. Uh, de locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Dus okay. die hebben we nog niet uh, besproken. En hoe? Gewoon komen. Ja. ja. <laughs> uh, de informatie staat op onze website. En de website is www.bereikjedoelnuwel.nl ja. En daar kunnen ze dan aanklikken van uit naar nieuw. Dus dat staat in het menu. Ik heb hem gezien, hij staat op de hoofdpagina. Ja, dat klopt. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik dank jullie beiden voor de komst. Dank en je wel. ik gaf even een knikje naar Roy. Oh, dat we ja, ja, een oh, plaatje oh, draaien. En dank jullie wel. the okay. Dan komt dan gewoon even een uh, gezellig Dankjewel. bakje zwarte koffie voor Maaike Koper aangezet uh, worden. Uh, goedemorgen Maaike. Goedemorgen Jaap. Dag Ben. Goedemorgen Maaike. <laughs> ja. Als de groet, groet Heiligman in het land is. dan weet ik al wat er uh, bij uh, het kerkplein altijd uh, te gebeuren. dan komen de Spaanse hapjes binnen ineens op tafel te staan. Er worden allerlei studiereizen uh, gemaakt door het duo Mike Koper en Fred Paap. Die gaan dan ergens in Spanje ergens, uh, zich terugtrekken. Een, ja. uh, een paar dagen. En dan zit ik me voor te stellen. dan gaat uh, Frederik Paap. die gaat dan ergens, uh, uh, ergens aan een, een of andere toog staan. en die gaat dan met zijn neus. ...in de richting van de keuken staan... ...en je de denkt van... ...wat wordt daar nou mee bereid? <lacht> dus, uh, en dat neemt hij dan gewoon gruwelijk over... En dan gaat hij daar uh, potjes dan koken uh, aan de andere kant van, uh, van de zaak in uh, Café kopen. Nou, klaar. klaar. Zal ik zo naar huis gaan? Ja. Ik... Ja, bedankt, bedankt voor je komst. Oh, ja, er valt, nog, Jaap, uh, te, er je, je valt slaat, nog genoeg te vertellen, denk ik. Je slaat de spijker op zijn kop, want ongeveer zo, zo is het zo, wel. Zo ik denk, geloof ik, ja. ja. Inmiddels is het de vijftiende keer. Ja, ja. ja we zijn in 1994 begonnen. Ja, als. Uh, ja, ja, ja. ja, zal ik ja, is misschien leuk. heel leuk om te vertellen. Uh, je kent het fenomeen Beaujolais uh, primeur. Nou, de Beaujolais Primeur is de, is de jonge wijn die de tweede gisteren nog niet heeft ondergaan. En die uh, bij wijze van proeven uh, op de markt wordt uh, gebracht. Maar dat is natuurlijk een hele hype geworden in de loop der jaren. Eigenlijk is het een, een, een onvergroeide wijn. Dus, dus is het een leuk, leuk uh, druivensapje met een beetje alcohol. En uh, is het grappig, maar uh, is het niet echt lekker. Dus wij waren, maar wij wilden er toch altijd in november wel iets aan doen. Dus wij waren op zoek naar wat anders. Nou, geprobeerd de Beaujolais Village uit Frankrijk, maar dan nog... Toen kwamen we in Spanje terecht en daar hadden ze ook een primeur. En doordat hij veel meer zon had gehad daar uh, en, een, en wat andere druivensoorten daar gebruikt werd, was hij heel smaakvol. Dus wij hebben in 1994 besloten wij om met een Spaanse primeur te gaan werken. Ja, want... Uh, ik die, die, die, die derde donderdag van, uh, ja. van, uh, van, uh, van november. Welke is dat? Uh, nee, die heb ik niet meer op okay. de kaart. Nee, want als je nou uh, goed op de keper beschouwd bent, dan, uh, dan uh, blijven het onvergroeide wijnen. Okay. Dus we hebben het gewoon gedaan en omdat... Aan te vullen, zei je... Uh, uh, uh, nou ja, hebben we er een hapje bij gedaan. En dat heeft Alette Heij voor ons toen in het begin gekookt. En die Goed, kookte ja. in Blanje Bleu. Eigenaar uh, kok van uh, Blanje Bleu. En die zei, zal ik uh, wat, wat leuke uh, inktvisjes en balletjes uh, voor jullie maken. En wat uh, nou, ham en kaas. En we hadden leuk die avond wat tapas op de bar. Maar dat sloeg eigenlijk gelijk in als een bom en wij zijn... Ja, ik weet niet wat het, wat het woord is voor, de, voor een Spaanse francofiel, Maar dat zijn wij dus. Spanje-liefhebbers. Wij gaan elk jaar minstens één keer naar Spanje. Want die cultuur daar, om inderdaad, wat jij zegt, aan de toog te staan met een goed glas bier of wijn. En dan een keur aan hapjes voor je neus te hebben. En je, je kan kiezen, je hoeft niet. Dat, dat vinden wij gewoon heerlijk. Ja. Welke, welke wijk in Spanje? landstreek is eigenlijk de, de landstreek van de tapas. Ja, het is overal Ben. Ja, overal? Ja, in, in Andalusië is het meer uh, kleine visjes en dat soort dingen die er gegeten worden. En uh, uh, garnalen, koekjes. In Baskeland uh, nou, zijn het prachtig opgemaakte spiesjes en uh, broodjes... Elke streek, en dat is juist leuk, elke streek heeft zijn eigen uh, specialiteit. Elk dorpje heeft zijn eigen specialiteit. Elke bar heeft zijn eigen. Nee, dat niet uitgeven. Nee, nee. <laughs> dus echt er is echt nee. nog wel iets te ontdekken ja. in Spanje. Ja, ja. ja. ja we zijn dit jaar naar Granada geweest. Oh, een mooie stad. Oh, een Even nog over dat, dat, uh, dat begin, dus hè? over ja. dat uh, Spanje. Uh, die, die, die wijnen die jullie dan uh, deden. Ja. Zat dat ook niet een beetje in het karakter van Fred? Uh, altijd een klein beetje tegendraads. En nou, dan op een gegeven, uh, gegeven moment. Uh, van... Nieuwsgierig op zoek naar andere dingen, ja dat zit wel in, in, on, in ons beide bezoek. karakter, ja, de, een, een koper en een paap zijn natuurlijk wat zandvoorts uh, aangelegd, mm -hmm. dus, dus we zijn altijd op zoek naar, de, naar de andere dingen. Ja, je kan natuurlijk gewoon klakkeloos een Beaujolais inkopen in en dan heb ik ook een hele leuke avond, want er is op zich een, een wijn en kaasavond, er is niks mis mee, mm -hmm. maar het is natuurlijk hartstikke leuk om het ook eens een keer over een andere boeg te gooien. Ja, ja het gaat nu uh, uh, dit is de vijftiende de keer, en, de keer of zo'n veertien dagen achter elkaar kan dat. Uh, drie of, weken, drie, bij, vier, bij, vier, vier weekenden, ja. Maar, we gaan we terug naar Granada. Ja. Wat waren daar de ontdekkingen? Ja. Uh, daar had ik aanwets te maken met tapas die je niet kon bestellen. Dus daar zaten niet in kon een bestellen. prachtig café. Een hele mooie mahoniehouten bar. En dat was dan echt zo'n voorstukje naar een groot restaurant. Dat restaurant, dat zie je niet. Dat is dan zo achter gesloten deuren. En er staat een piepklein deurtje naar dat café. Je stond er open. En we gaan aan de bar zitten. We bestellen een glas wijn. Prachtig glazen wijn kwamen er door. Een hele mooie wijn. We waren toch met de bus. Dus we, uh, en daar kregen, we een, uh, daar kregen we een hapje bij. Leuk. Hele mooie, zachte, gezuddede uh, kalfs, uh, gehaktballetjes en wat, uh, wat aardappeltjes en een klein visje. En elke keer als je een glaasje bestelde, kreeg je een hapje. En wij wilden tapas bestellen, maar dat kon daar niet. De dames achter de bar maakten zelf uit wanneer ze de hapjes ronddeelden en wat, en wat je kreeg. Wat? Nou, dat is toch geweldig? ja, ja. Dat is eigenlijk kom ik dat in Spanje kom je dat niet veel meer tegen. Dat heeft het toerisme er wel uitgehaald, maar dit was in een uh, achterafstraatje in Granada. Ja, ja heel en, leuk. En toch zie ik ook weer een hele ontwikkeling kom. komen wat uh, betreft uh, de tapas ook hier in Nederland. Ja, mag ik daar wat over zeggen? Het is natuurlijk ondertussen een beetje een gedevalueerd begrip geworden, tapas. Ja. Alles wat op een klein schaaltje gaat met een prikkertje erin, heet tegenwoordig tapas. Daar verzetten wij ons uiteraard uh, uh, ook tegen, want wat wij koken is echt Spaans. Ja. De, de, de, dat heeft de Spaanse ingrediënten. Waarom kun je dat zo durven te zeggen, dat jullie echt Spaans en authentiek zijn? Nou, omdat dat... Uh, uh, nou, Jaap, ik lees ja, de kaart. Nee, ik, ik, ik lees de kaart. Ik heb de, de kaart gelezen. Lamp, Lamp, stof, met amandelen en koriander. Dat, zijn ja. dan, nee, dat is dan weliswaar de mooiste invloed die er is op de Spaanse keuken. Ja. Maar dat is echt een Zuid-Spaans gerecht. Ja. De spiesjes van serrano ham en, en, en gambas in een, een sinaasappelmarinade, dat komt uit Valencia. Daar ja. hebben we dat weer gegeten. Uh, de, de taart overigens, de, de amandeltaart met sinaasappel komt ook uit Valencia. Die, uh, de, mm. Daar zijn we vorig jaar geweest. Dus daar zijn de laatste recepten van... Uh vandaan gehaald. Ja, de, de ingrediënten. Kijk, je kunt wel een, een, een stukje Hollandse kaas klein snijden en op een schoteltje doen. Dan heb je een tapa-achtige opmaak. Ja. Maar daar gaat het ons niet om. Gaat gaat het gaat ook om, om... ook om die Spaanse smaak. Ja. Om safraan, om, om knoflook, om dat soort Spaanse ingrediënten. Spaanse kaas zou ja. dan ook moeten. Dan. En, de, de, de, de, mijn man, uh, Fred, nou, jullie weten het, uh, jullie hebben wel eens een keer wat van hem gegeten. Die kan gewoon fantastisch ja, kan koken. Ook, dat is zo. Dus die maakt ook, uh, die, die verdiept zich ook net zo lang in kookboeken en die gaat overal eten tot hij die, die, de finesses van die smaak ...te pakken heeft. Ja. En dan dat staat klopt. hij lekker de hele dag uh, te koken. Is dat een beetje... Uh, ...uit de zeer betrouwbare bron wel eens... ...dat als meneer Paap voor het fornuis staat... ...dat je hem niet mag storen. Nee, dat klopt. Hij is een, uh, koken is een soort creatief proces... Ja. ...en dan moet je de kok ongestoord laten. Wij hebben de taken dan ook verdeeld. Fred doet overdag de, de voorbereiding... ...die maakt de stoofpotten... ...en die bakt de visjes... En s'avonds zorg ik dat het allemaal toebereid wordt voor de, voor de gasten. alle la minuut, à la carte. En daar heeft hij een hekel aan. Als je tegen hem gaat zeggen, doe even drie, vier, vijf van dat. Dan zegt hij, dag, Nou goed zand wordt gebruikt. Doe maar maar overdag heerlijk aan het fornuis staan. En zijn uitjes bakken en de stoofpotten maken. Ja, vindt hij fantastisch. Ja. Uh, vorige week was dat geloof ik. Of, uh, je bent nou een week bezig? Ja, de eerste week zit erop. Ja, net één dag voor die eerste week kwam ik s'avonds in het café. En toen zaten jullie met z'n naast elkaar. En toen was uh, allebei een beetje uitgeblust. <laughs> en toen was het nog niet eigenlijk besloten hoeveel er op de kaart was. Nee, dat is elk jaar weer een strijd. Ja. We zijn begonnen met vijf hapjes. Er staan er nu 32 op de kaart om de dood eenvoudige reden. Dat hij altijd wat nieuws verzint. En dan zeg ik, dan moet er ook wat af. Ja, nou, de, die... <laughs> ja. daar heeft hij heel veel moeite mee. Ik, ik ja, ik... Ik kan hem ook geen ongelijk geven. Want het is hartstikke leuk om weer wat nieuws en om je gasten weer te verrassen. Ja. En we hebben ook de hele week vol gezeten. En dat is toch een groot compliment. Dat mensen er naar uitkijken. En dat al die 28 stoeltjes bij mij in de zaak... Uh... Ja. bezet zijn. Nou, maar, dat vind ik gewoon een, een, een, een dik compliment. Maar het is wel lastig, want wat moet er nou uit? Ga jij eens kiezen? Ja. Zijn de, ik hoef niet te kiezen. <laughs> dat, zijn, dat, zijn, dat zijn duivelse dilemma's. Niet, zijn, dat ja. zijn duivelse dilemma's. Ja. Maar dit is wel ja. de limit, hoor. Nee, dit is de limit. Ja. Ik heb ook gezegd, rond die 30 dat kan ik aan, omdat s'avonds uh, te regenereren, want je moet, je, moet, je moet zo zien: er komt een bon in de keuken en dan roepen ze gewoon: doet u maar, maar één van die, één van die. Het zijn kleine hapjes, het prijsje is rond de 3 euro. En uh, uh, dat moet ook nog gepresenteerd worden. Nou, als je dan met het leukste is om dan, dan met de grote tafel uh, van alles te bestellen. En dat doen ze dan ook en dat is ook leuk. Ja. Maar dan ja. heb je aan 10, 12 hapjes uh, om dat toe te bereiden. Dat is wel. Uh, Ah, je, ja. je, je moet er ook ruim de tijd voor nemen om uh, daar te gaan zitten en niet ja. denken dat je... Ik nou, het allerleukste in... is als mensen, dus de, van de week had ik nog een, een koppel binnen, had ik vier mensen binnen aan de ronde tafel. En die zeiden, weet je wat, regel jij het maar. En dan kan ik de hoeveelheden nog een beetje aanpassen. Dan krijg je één pannetje van dit en één stukje van dat. En dan kunnen ze alles proeven. En die hebben 28 tapas gegeten. Kunnen de Nederlanders Trotsen. dit aan? Want ik heb het uh, een keer in Engeland gezien uh, bij de plaatselijke, bij de plaatselijke tapas, uh, bar in, uh, in West-Kirby. Uh, dat ligt onder Liverpool. Ja. Daar zit dus echt ook een Spanjaard. Zit daar. Ja. En die zegt, nou die Engelse caramba, zegt die, die snappen het niet helemaal. Komen wij als Nederlanders binnen en die zegt, kijk, zo moet het. Ja, gewoon ik, rustig ik, ja, drie, eerst ik drie vindt, gerechtjes ik, kijk, en dan even een wijntje en dan vervolgens precies. weer drie gerechtjes. Ja, nou, het is niet uh, even het, In het begin was dat wel eens uitleggen van jongens, bestaan nog niet alles tegelijk en doe dat even zus. Maar dan moet je ook een beetje in regelen begeleiden. De enige concessie die ik doe aan de Nederlandse maat is dat het tappaformaat wat wij voeren ietsje groter is dan wat er in, in Spanje uh, gebruikelijk is. Als je in Spanje een tappetje van een hakbannetje bestelt, dan krijg je er één. Ja. En dat... dat, dat, dat, dat ja, dat vinden wij hier een beetje erg kaal. Dus ja. ik zorg dat er drie balletjes uh, liggen. Ja. Dus dat is de, de concessie die wij doen uh, daaraan. Maar ja, ik denk dat dat zo langzamerhand, vind ik dat dat uh, uitstekend gaat. Ik vind ook, als je kijkt naar hoe er gekookt wordt in Nederland, dat gaat natuurlijk alleen maar steeds beter. Ja. Dus mensen zijn thuis ook lekker bezig en snappen dat hele culinaire gebeuren veel beter. Ja, de, de, de mensen die nu al uh, voor de tiende, vijftiende keer komen, ja. die hebben het wel geleerd. Ja, Want zeker. Ik ben er zelf in Barcelona ook een keer getrapt. Ja. Toen was de hele tafel vol. En, uh, ja, dat je je doen, nee. ja, dat moet je niet doen. Maar ja, dat vind ik als je moet bediening moet je daar ook wat van zeggen. Ja, dan je dus je dat, uh, ja. En dan zie je dus inderdaad dat je uh, met de mensen gewoon de hele avond gezellig bent. Ja, peken. heerlijk. Ja. dat is het toch? Ja, en dat, dat is het. Een goed fles wijn op tafel, een goed gesprek. En dat is ook wat zij allemaal doen. De Spanjaarden nou, dat doen Dat goede ver... gesprek, daar heb ik wel <laughs> iets van meegekregen gisteravond hoor. Oh, <laughs> ja, ja nee, maakt niet uit. Wat zijn de toppers dit jaar? Ja. Joh, ik kan er geen... Dit jaar is zo'n bijzonder jaar. Ja, want er staat eindelijk een tortilla op de bar. Ah, dat vind oh, jij mooi, nou, die staat, nou, nou, dat da, da, Dan waar. heb jij go niet goed opgelet, want die staat er al een tijdje op. Nee, dat, nee dat is niet waar. Is ik zo? heb altijd appeltijd op de bar. Uh, uh, en die gaat s'avonds om een uur de vijf gaat die weg. Echt weer verkeerd. En die strijd, die die strijd die voer ik ja, met meneer Zonneveld. Hij zegt: waarom doe je niet naar Spaans gebruik een tortilla op de bar? Nou, dat is natuurlijk ook zo. Daar heeft hij ook gelijk in. Maar aan de andere kant moet er ook gewerkt worden aan de bar. En staan daar ook mensen. Dus dat is een beetje de afweging. Maar ik, ik vind het zo mooi. Ik ben ook zo trots op die tortillas die Fred maakt. Want je kunt een tortilla maken van twee centimeter hoog. En de kunst is nu om een soort appeltaartachtige tortilla te maken. Die mooi smeuïg van binnen is. Goed van smaak. En die je gewoon op kamertemperatuur dan eet. En die staat dus in Spanje altijd op de bar. Nou ja, wij, nou komt het bij ons allemaal uit de keuken. Omdat onze routing nou helemaal niet anders is. Maar... Ben het gelijk, dus ik zeg, ik zet hem dit jaar uh, ik zet hem op de bar. Het sterke argument was, er staat wel een appeltaart. Ja, precies, precies hij had helemaal gelijk. Dus ik, uh, ik was daar gevoelig voor. Mijn, uh, meneer pa was het niet helemaal mee eens, maar ach ja. <laughs> dat waar is hij het er wel eigenlijk mee eens? Nou, een heleboel. Dat ja. En waar nou, we het altijd al eens volgend zijn... komen de volgende uur nog wel op, maar goed, maakt niet uit. <laughs> is dat we na afloop van, uh, van zo'n hele drukke avond altijd gezellig een glaasje wijn drinken en even terugkijken op een hele lekkere dag. Kijk, daar zijn we het altijd over eens. Wat zijn de toppers? Ja, ja. Joh, uh, uh, die knopjes. Ja, dat is per dag verschillend. Dan, dan zeg ik tegen mijn man: Goh, vandaag heb ik niet zoveel sprotjes verkocht. Uh, van die lekkere gefrituurde sprotjes. Ja. Snap jij dat nou? Die zijn zo lekker. En de volgende dag krijg ik uh, bij elke bond uh, <laughs> willen, willen ze sprotjes. Ik kan het niet zeggen. Elke dag zijn er dingen die. die, uh, die uh... Er is geen pijl op de tafel. Nee, ik, ik moet je zeggen wat, heel, wat dit jaar echt heel leuk is. Is uh, uh, dat, er, ja, dat er gewoon heel leuk divers uh, besteld wordt? Misschien heb ik daar ook een beetje op gestuurd met mijn bestellijstjes. Dat, dat ze een paar rondjes kunnen bestellen. En dat ze vooral van de warme gerechtjes. In het begin zag je dat het ham, kaas, worst en een gehaktballetje was. Maar dat ze dus ook nu van, de, van, die, van, van het konijn en van de, van de kreeftkoketjes. Dat ze daar dus ook. het uh, is overigens een topper, die kreeftkoketjes met uh, koriandersaus. Dat is inderdaad wel een topper om uh, mm. van een topper te ja, spreken. Je, je gaat ook internationaal, heb ik gezien afgelopen donderdag. Want... Er zaten heel veel Duitsers en die vonden het allemaal geweldig. Ja, ja. Nou, dat, was heel... dat was ik door verrast trouwens. De Duitsers hadden een feestdag. Ik ben zo blij dat zij alles vieren. Dat is voor ons dorpje zo goed. Ja, dat, een... dat vind ik echt helemaal geweldig. En, ja, die, die... en die gaan terug naar de heimat en, en die, die zeggen kwamen... van, nou, daar moet je zijn in die ja. periode. Ik heb een heel stoer, M mijn tappenbord was stuk, dus ik heb een nieuw tappenbord besteld. Een stoer bord met een grote stier, want ik vind die stier van Osborne dat is echt het mooiste Spaanse beeldmerk wat er is. Dus die stond op het terras en die mensen kwamen binnen en uh, ja, alle tafeltjes bestelden. En, en Duits zijn gek op vis en er zijn natuurlijk aardig wat vis op de kaart. Dus die bestelden allemaal uh, tappetjes Het was een oergenoegelijke uh, avond. Er was zelfs een, een man die kwam de keuken in om ons te bedanken. Hij zei: mevrouw, wat hebben wij geluk gehad dat we hier vanavond binnenkwamen. Ik denk nou, ik kreeg helemaal schaamlood op elkaar van de complimentjes. Ja. Nou, zullen we dat op... dan, dan? Dan zijn we ook meteen maar, aan mag het... Mag ik ja. over, de, over de rode oortjes en een complimentje iets voorlezen wat er gisteren in het ja. vakblad stond Heel kort, over dan. ons? Ja, is, ik, ik heb het gehoord. Er Amerika is elk jaar een, een, een café top 100. Ja. En daarnaast ge, uh, geven ze ook, ik weet niet of ze dat al elk jaar hebben gedaan, geven ze aanraders per provincie. En ze zeggen over ons, een klassiek café in de lastige Zandvoortse omgeving. Nou, hoe kun je het zeggen? Ja. Zowel toeristen als inwoners van deze badplaats mogen zich gelukkig prijzen... met zo'n mooi, authentiek café binnen de dorpsgrenzen. Er is altijd wat te doen en bovendien wordt er goed gewerkt. Nou, dat is de, de je begrijpt... Een collega kwam me dit brengen, dat vond ik hartstikke leuk. Hij zei, heb je het zelf al gelezen? Nou, ik, heb het, ik had het nog niet gelezen. En dat stond in de miset horeca. Ja, Ik ben apetrots, hè? Vrij naar het vakblad, miset ja. bij de horeca. Goed, Maaike, dankjewel voor je dankjewel. komst. Dankjewel. Want we moeten, er eind, ja, we moeten er een eind aan breien. Ja, ik kan er nog uren over vertellen, ja, dus, maar laat ik dat we maar we niet doen, hè? He? <laughs> tot op het, tot aan het ja, nieuws. Het prima. muziek.